Jij kan beter terug naar het bureau. Hé, ja. hoe he, was het goed, hè? Hier mevrouw. Schedelbreuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kom. Boven ja, de ik ben agent Hodges. Ja, waar je dat die binnen. Ja. Ja. Neemt u me niet kwalijk u wat je wakker opgemaakt, meneer? Ja. Ik, ik sliep niet. Het enige wat ik doe is mijn hart dat mijn longen hoesten. Jij bent geloof ik niet, hoor. Jawel, meneer. Vorige week overgeplaatst. Hou op met dat meneer? Hodges. Ja, meneer. Oh. Uh, ja, neemt u me niet kwalijk, meneer. Is... Ja, je weet Hot... dat de een oude vent, nou, Hodges. Zo voel ik me ook. Ja.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 Ik, uh, ik schiet een broek aan, neem een medicijnen mee. Uh, weet je ook wat er aan de hand is? Ja, uh, Brigadier, ze hebben het lijk van een man gevonden. Schedelbreuk. Politie voor Manningford. Tot nu toe nog niet, meneer. Maar nou, misschien dat we morgen meer nieuws hebben. Goedenavond. <lacht> nou, nou, Brigidier, we moet zeker naar de ziekenzaam. De tweede deur recht. Ziekenzaal, lijkhuizen, je bedoelen. Ik moet bij de hoofdinspecteur zijn. Oké. Okay. Maar hoofdinspecteur Lawrence? Ja, ik mag. Heeft u het slechte nieuws al gehoord, brigadier, over, over inspecteur Adams? Slecht nieuws. Ik ga me er zeker niet vertellen dat hij weer beter is. <laughs> ja, hoofdinspecteur Lawrence? Het brigadier is hier. Ja, meneer.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 U bent al een mooi poosje bij de politie, hè, 33 32 jaar. Mag ik nu een persoonlijke uh, vraag stellen? Omdat ik niet verder ben gekomen dan brigadier. Ja? Ik voel me gevleid dat je me dat vraagt. Meestal is me verbaasd dat ik het nog zo ver gebracht heb. Ik ben namelijk geen goed politieman. Een aardige kerel, vriendje van iedereen, maar geen goed politieman. Voor!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 Zeg, ik dacht dat u met bronchitis in bed lag. Nee, ik heb dienst met bronchitis. Hodges, voornaam weet ik niet. John. Oh, oh. Dat is Joe Turner, zijn wijk. Zo dat je. Ja. Hey, uh, Joe, we zagen net twee kerels wat verdachte rondschalen bij die supermarkt daar in de, in de Hoogstraat. Is dat waar, chef? Wel, nee. Hij is nog nieuw, zit overal meteen bovenop. Ze schuilden voor de regen. Nou, is er mee. Was je maat? Oh, die is bij het lijk. Daarom de hoek. Liever hij dan ik in dit weer. Heb je al gegevens? De man heet James Edward Laken, ongeveer 36, 37 jaar. <lacht> Noteer het even, Houders. Oh, ja, Oké, okay, uh, ga verder, Joe. Hij was chemicus. Hij werkt op het landbouwonderzoekcentrum bij Timberley. Het landbouwonderzoekscentrum. Mm -hmm. Waar dat meisje vorige maand vermoord is? Ja, ja daar.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 Zoals ik al zei, een zekere mevrouw Stacy. Ze woont om de hoek. Nam een kortere weg naar huis omdat het regende en uh, viel toen zo wat bijna over hmm, Hoe laat was dat? Half elf geweest. We kregen het telefoontje door om uh, tien uur zevenendertig. Oh ja, ik heb gezegd dat u nog lang zou komen om haar te ondervragen. Wat mooi. Ik wed dat we er een kop thee van haar krijgen. Maar, maar, maar laten we eerst nog eens gaan kijken bij het lijk, hè? Voor de goede gang van zaken. Uh, Joe, jij kunt beter hier blijven. Is de dokter al geweest? Ja, die is onderweg. Hmm. Ik zou er we ook wel niet haasten met dit rotweer. Vooruit, hodjes! <lacht> Laten we mij verkouden, dit is een flinke opdondergeving! Ah, daar heb je hem. Hé, hey, George! Hé, hey, wie is dat? Oh, oh, ben u het, het plegen die Ja, natuurlijk ben ik het. Ik denk toch zeker niet dat ze in dit hondenweer een of andere hoge pieter op afsturen.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 Was het de moeite waard? <Klacht> uh, uh, George, dat is daar boven een raam op. Ja, dat was wel zo ook al opgevallen, brigadier. Uh, Voelen ze de zakken, Hodges, of je een sleutel kunt vinden? Heb ja. ik al naar gekeken, is er niet? Ja, maar, maar Hodges is nieuw en beter bij de tijd dan jij. Uh, ga je huh? maar door, jongen. Hij zei: je niet bijten, George, ja, heb mevier. jij die vuilnisbak verschoven?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 ...toen naar beneden viel. Zou dat kunnen of niet? Een inbreker? Nee, hij woont hier. Volgens mij vergat hij zijn sleutel... ...probeerde door het raam naar binnen te komen. Hij versleept de vuilnisbak, gaat erop staan... klautert er tegen de regenpijp omhoog, glijdt uit... ...en komt iets vlugger beneden dan in de boven ging. Hij valt met zijn hoofd op het beton. <laughs> ja, zo zou het gebeurd kunnen zijn, brigadier. Dood door overval. En daarvoor moeten wij door dit gat weer... Helemaal voor Godzus dat het geen moord is. Zouden ja, u er niet op uit mogen sturen met zo'n verkoudheid. We hadden niemand anders. Je ja, u hoort in uw bed. Trouwens, ik ook. Morgen krijgt u het rapport. Welterusten. Ja, welterusten, Doc. En bedankt, hè. Gooi hetzelfde maar weer overheen, hoor. Nee. Het heeft geen zin dat hij net zo nat wordt als wij. En uh, wat doen we met die vrouw die het lijkt grond? hier gaat u er nog onder vragen? Nou, dat denk ik niet. Nat en koud, ik smeer hem naar huis. Zorg jij dat je een verklaring van hem krijgt, George. Goed te nodig, brigadier. Probeer te weten te komen van de buur of die al eens eerder zijn sleutel vergeten heeft. Door het raam komt. Oh, uh, um... eh... Ja. Er moet iemand zijn die het doorgeeft aan de familie, George. Eh? Ja. Eh, jij hebt een sympathieke uiterlijk. Eh? Eh. Oké, okay, brigadier. Ik zal de zaak wel afronden. Boys. Ja. Daar heb je de ambulance al. <laughs> Goed, Hodges. Breng mij dan weer naar huis. Morgen maken we een rapport op. Morgen, meneer. Ja, morgen, meneer. Zo. Vertel eens. Wat is er gisteravond gebeurd? Behalen we dat we bedrijven nat zijn geworden... is de zaak volledig opgelost, meneer. Dood de omgehaald. Hij vergat zijn sleutel. Probeerde door het raam aan de achterkant naar binnen te klimmen. Geweet uit. Viel met zijn hoofd op beton. Heb je je rapport nog klaar? Ik ben ermee bezig, meneer. Goed gedaan, D. Je ziet maar weer waar je werkelijk toe in staat bent. Hè? Als je je schouders er maar onder zet. Ik wil je rapport graag zo spoedig mogelijk op mijn bureau. Ik maak het nu meteen af, meneer. Ja. En hou je bacillen bij je, D. Ja, ja. Er zijn al genoeg zieken. Morgen, hartjes. Goedemorgen, meneer. <tog> Ach...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 U wilt het niet lezen? Nee, niet voor het ontbijt, dankjewel. Wat heb je nog meer? De lijst van wat hij droeg. Ze houden zijn kleren in het lijkhuis. We ja, zien. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh ja, zo, uh, uh. Turner hebben de buur geïnformeerd. Die zeggen dat het Leek en me vaker naar binnen klom is die zijn sleutel vergeten had. <tie> dat dus is opgelost.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 Waarom hebben ze dat dan niet meteen gezegd? Ze dachten dat we dat zelf ook wel gezien zouden hebben. Begrijpen ze dat niet? Verderdomme dat we belangrijke dingen te doen hebben. dan het tellen van een aantal schoenen en lijk. Ja, nou ik daaraan denk. Zijn rechterbeen lag dubbel onder zijn lichaam. Mm -hmm. Weet u dat er gisteravond is ingebroken bij de supermarkt? Hodges, ik heb al genoeg aan mijn koppen. hè. Gedonder. Die, die schoen moeten afgevallen zijn toen hij uit het raam viel. Het is maar goed dat ik het op tijd heb gemerkt. Waar ze allemaal van katoen gegeven hebben. Vroeg een kopje in de kantine kantine. moest er maar eens terug gaan om die schoen te zoeken. Geen schoen te vinden, brigadier. Ach, ik heb in die garage gekeken. Maar zijn auto ligt hier ook niet.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 We moeten een andere sleutelbos hebben, maar die ligt op mijn bureau. Wat doe jij daar? Ik kijk onder de deurmat. Soms leggen de mensen hun reservesleutel daar wel neer. Jongen, gebruik nou toch je hersens alsjeblieft. Uh. Als die een reservesleutel had, uh. Mag ik het proberen, Brigadier? Als jij ook maar enig respect voor mijn gevoelens op kon brengen, dan zou je hem weggegooid hebben. Nou, ja. proberen, maar.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 Voor een koninkrijk voor een schoen. Oh, ik hou nu van de baan. Hij heeft niet gesprongen, Brigadier. Het raam is niet ver genoeg open. Als hij die schoen gevonden had, had ik het wat verder voor je open gedaan jongen. Je kunt dit soort zaken vaak versnellen als je een beetje aan de oplossing meewerkt. Ik zit hem mee te hoesten. <tie> <tie> nou, nee, dank u wel, Brigadier. Ja. Rutel te veel. Schroen te weinig. Wat een afrijzelijk bang. Als het geen ongeluk en ook geen zelfmoord is. Dat meisje. U zei dat er een meisje vermoord was op het landbouwonderzoekcentrum. Hetzelfde bedrijf waar leken werkte. Verdomd. Ongeveer een maand geleden. Ze hebben de lijken het park tussen de bosjes gevonden. Een of andere maniak had er de schedel ingeslagen. Werd ze aangevallen? Nee, ook niet beroofd of verkracht. Zelfs inspecteur Adams wist er geen raad mee. Wat voor functie had ze daar in dat centrum? Uh, laboranten. En Leken was chemicus. Jongens, gaan nou uit. Hoe wil je in godsnaam die twee zaken met elkaar in verband brengen? De oorzaak van Lekens dood was schedelbreuk. Omdat die uit het raam viel, ja. Met maar één schoen aan.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 De heren kunnen komen. Ja, meneer. Meneer Smith kan u nu ontvangen. Deze kant uit, alsjeblieft. Ja. Brigadier D. en agent Hodges, meneer Smith. Laat ze plaats nemen. U kunt gaan zitten. Oh, dank u. Dan zal ik koffie gaan halen, meneer Smith? Breng het bij maar als ze we weg zijn. Ja, meneer. En neem de post mee. Boven op de dossierkast, achter de deur. Oh, jammer. Uh, onze excuus is dat we zo onverwachts komen binnenwaaien, meneer Smith. Ik ben nog niet klaar. Uh, niet waarlijk. Meneer Jordan. Ja, meneer Smith? Kijkt u even mee naar de resultaten van uw proef. Op pagina 9. Uh, ja, meneer Smith. Bent u niet een beetje nonchalant geweest met uw decimale punten?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 Een oh, moment, ik zal zijn dossier pakken. Wilt u even opzij gaan met dus de stoelagent? Dan kan ik bij de dossierkast. Oh, eh, neemt u niet kwalijk, meneer. Dank u. Nee. Wat wilt u weten en waarom? Hij is dood, meneer. Dood? Gisteravond laat werd hij onder het raam aan de achterkant van zijn flat gevonden. Schedelbreuk. Een ongeluk?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 Nou, hadden we dat toch moeten zien, hm? Nou ja... En waarom wil hij door het achterraam klimmen als de sleutel onder de mat lag? Dat is hij vergeten. Alle briljante figuren vergeten wel eens wat. Ik doe het altijd. Brigadier. Ja, nou weer? Herinnert u zich nog wat dokter Kendrick gezegd heeft over Lekin... ...die altijd te hard in zijn gele sportwagen reed? Ja. Hm. U heeft zijn garage doorzocht. Hm? Wat stond erin? Een mini. Blauwe mini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 Natuurlijk zal er wel een kleine verandering in het pensten komen. Ik ben een beetje te laat, Dat is oké, okay, jongen. Niemand heeft je gemist. Ik weet wie Lekker heeft het vermoord. Ik ook. Ik zet het juist in mijn rapport. Daarbij jij, God mag het weten. Waar rondhangt ik de zaak opgerost. U? Wie heeft u nog vermoord? De wet.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 toch niet dat we zouden komen. Ga ze opzij. Yeah. Natuurlijk zou dat de laatste we zijn. Ah. Misschien had ik dan beter inbreken kunnen worden. Wat is dat? Ik kan niks. Stil, Ik hoor het. iets. Verbeelding. Misschien. Kom. Uit. Oh. Au! Verdomd Er geen gas over laten groeien hè? Ik vond die oude trouwens mooi, Er zat niet zoveel blauw in Nou kom, laat die kast dan nou weer terug zetten Ik Centrale Ik wil de politie, centrale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 Waarschijnlijk een klap op zijn hoofd gaat. Hmm, waar is die nou? Ik, ik heb hem niet aangeraakt. Hij heeft een dokter nodig. Ik probeerde vanuit mijn flat te bellen, maar mijn telefoon doet het ook niet. Ik ben hier naartoe gegaan. Iemand heeft me gevolgd. Weet u dat zeker? Ja. Luister, daar komt hij. Zat daar ja. uit, Hotjes. Zou Kendrick, bent u daar? Gelukkig, het is Mr. Smith. Stil, Hutjes, schuif het raam open. Neem de dokter mee naar buiten, ga naar de auto en roep hulpen. Ik zal Mr. Smith met hem even bezighouden. Die is een moeder dan Hij Ik ben al lang ja. genoeg. Donderop.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 Hey. Brigadier, Mr. Smith. Iemand heeft deze man zijn hersens ingeslagen. Hij herinnert het zich nooit naderhand. Nou, dokter. Geef hier. Geef nou maar hier dat tijdploot, dokter. Oké. Okay. Peters, neem mij mee. Wie zou nu zoiets vreselijks kunnen doen? Notjes. Is het goed met je? Heeft geluk gehad. Heeft niets gebroken. Wat is er gebeurd? Gaat het weer? Kendrick deed het. Denk je dat je kunt staan? Ja, of... Ja, ik denk het wel. Kendrick.